12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, Michel Mulder, wereldkampioen sprint. Ziekenhuizen hebben problemen met het doorsturen van uitbehandelde patiënten... en verwoestende brand in dorp. Het is bewolkt met soms wat zon en een kleine kans op een bui. Het wordt 5 graden in het noordoosten tot 8 in het zuiden. Daarbij waait een stevige zuidoostenwind. Na het weekend blijft de temperatuur in de middag bij een graad of 5 steken. De nachten verlopen kouder en verder zijn er vaak veel wolken met soms lichte neerslag is hem dus gelukt. Schaatser Michel Mulder werd vanochtend in Nagano... voor de tweede keer op rij wereldkampioen Sprint. Sebastian Timmerman, Mulder pakte dus gisteren al de leiding. Is die leiding, die compositie, nog in gevaar geweest? Vandaag? Nee, eigenlijk niet. Hij heeft uh, één fout gemaakt. En dat was gisteren al op de 1000 meter, waar hij bijna onderuit ging... Uh, bij het instreken van de voorlaatste bocht. En vandaag reed hij uh, heel constant, wint de 500 meter opnieuw... Ietsje langzamer dan, uh, dan gisteren. Uh, dit keer net boven de 35 seconden. De 1000 meter zag je ook dat hij heel geconcentreerd reed. Echt bezig was met geen fouten meer maken. Hij had een... Een behoorlijke marge van twee seconden die hij mocht verspelen op Shawnee Davis. Ja, en hij verliest een seconde op Davis op die uh, slotafstand. Dus geen enkel probleem geweest. Um, en dus was het eigenlijk wel een heel ander toernooi qua beleving dan, dan vorig jaar. Toen hij echt tot het allerlaatste moment voluit moest gaan om, uh, om te winnen. Nou, dat uh, was eigenlijk dit, uh, dit seizoen helemaal niet zo. Al na gisteren, na de 500 meter. Eigenlijk na de eerste 500 had ik als zoiets van... Oeh, ja, eigenlijk is dit het... En...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 Ja, want daar moet het natuurlijk echt gebeuren hè? In, in Sochi. Hoe, hoe zit dat eigenlijk um, bij wielrennen? Je bent ook wielverslaggever. Dan heb je nog wel voor de Tour de France de Ronde van Zwitserland. Ja, ja. Dan wil de winnaar dan wel eens te vroeg pieken. Dat hij dan niet goed doet in de Tour. Soms maken we dan zorgen dat Mulder is nu al zo lang in goede vorm. Ja. Gaat hij het halen nu ook die Johnny Davis eraan zit te komen? Ja, nou ja, over een... Uh... Ja, iets meer dan drie weken als de 500 meters en de 1000 meters zijn gereden. Twee afstanden die hij rijdt. Kunnen we dus die balans opmaken? Een aantal rijders was dus inderdaad niet bij het WK aanwezig. Uh, verkoos training boven het rijden van een wedstrijd. Uh, Taibu Mo, om een, om een grote naam te noemen. De Koreaan wordt een van de grootste concurrenten voor Michel Mulder op de, op de 500 meter. Maar Mulder heeft het hele jaar, eigenlijk of het hele seizoen al geroepen vanaf september... Uh, als ik mag rijden, wil ik mijn titel verdedigen. Het WK is voor mij gewoon een belangrijk toernooi. Ik krijg heel veel waarde aan, uh, aan zo'n wereldtitel. En dus zal ik dat toernooi nooit overslaan. Ja, uh, we kunnen pas over een paar weken dus uiteindelijk de conclusie trekken... en de balans opmaken. Maar één ding is zeker, uh, Mulder staat in ieder geval... met heel veel zelfvertrouwen aan de start. Als ik in soortje aan de start sta, ben ik wereldkampioen... en de rest dan niet. En uh, ik hoop dat dat uh, mijn voordeel is. Met. Nou ja, kort en krachtig en daar heeft hij gelijk in. Ja, absoluut. Uh, voor de vrouwen, uh, bij de vrouwen eindigde dat wat minder uh, positief voor Margot Boer. Want die ja, geeft net naast het podium. Duurde het toernooi dan ook één afstand te lang voor haar? Kunnen ja, we dat de, zeggen? De, de tweede duizend meter daarop uh, verspeelde ze zevenhonderdste van een seconde te veel... ten opzichte van Heather Richards, een Amerikaanse... die eigenlijk in het toernooi moest groeien en afsloot met een hele sterke kilometer. En dat was voor Margot Boer haar minste afstand. Dus inderdaad kun je het zeggen dat het voor Margot Boer net een paar meter te lang was. En ze wordt weer vierde voor de derde keer dat zij vierde wordt op de Olympische Spelen. Ze heeft zij ook twee vierde plaatsen achter de naam staan... Dus dat, uh, dat woord vierde kan Margot Boer, denk ik, even voorlopig niet horen. Maar, maar goed, wel constant gepresteerd, dat wel. maar het is wachten op de piek. Daar gaan we op hopen. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. Gaan we naar de zorg. Ziekenhuizen kunnen uitbehandelde patiënten moeilijker kwijt... in verzorgings- en verpleeghuizen. Komt omdat de toegang tot die instelling beperkt is door nieuwe regels. Patiënten blijven nu vaak in dure ziekenhuisbedden liggen. Uit de rondgang van de NOS langs ziekenhuizen blijkt dat het beeld regionaal sterk verschilt. Redacteur gezondheidszorg Rinke van der Brink. Rinke, hoe zit dat? Nou ja, we, we hebben in alle provincies twee ziekenhuizen gebeld... om te kijken of zij uh, met dit probleem al te maken hebben... sinds die uh, regels veranderd zijn. En dan zie je dat in de uh, ziekenhuizen, in de wat uh, landelijkere gebieden... dat het daar minder speelt. Uh, misschien dat dat komt omdat mensen daar wat... Meer geneigd zijn om hun buren te helpen. Dat hebben we niet onderzocht. Maar ik kan me daar iets mee voorstellen. En je ziet het op andere plekken um, uh, sterk spelen. Bijvoorbeeld in Tilburg. Daar uh, lagen, toen we daar vrijdag waren. 15 patiënten te wachten op uh, uitplaatsing uit het ziekenhuis. De dokter was eigenlijk klaar met ze.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 Omdat bijvoorbeeld in Dordrecht en Gorkum in die omgeving is, uh, zijn eind vorig jaar is het ziekenhuis daar, de ziekenhuizen daar met uh, uh, bedrijven die uh, verpleeghuizen hebben en thuiszorg aanbieden rond de tafel gaan zitten. Die hebben daar een aantal oplossingen bedacht. Er is een zorghotel geopend. Uh, verpleeghuizen waar bedden leeg staan... die verhuren die uh, per dag voor 35 euro. Dat is niet heel duur eigenlijk, maar voor sommige mensen wel te veel. Dus daar hebben ze wel een oplossing gezocht. Er zijn plekken beschikbaar en als mensen dat zelf kunnen betalen... kunnen ze daar naartoe. Maar er zijn ook mensen die dat niet kunnen betalen... en die gaan gewoon naar huis. En in Tilburg zegt het ziekenhuis... nou ja, wij vinden dat we gewoon zelf maar voor die mensen moeten zorgen... want we zijn er niet van overtuigd dat ze anders zich dat kunnen permitteren... om zo'n plek... Uh, zelf te betalen. Dus vandaar die regionale verschillen. Ja, maar als ze het in Dordrecht kunnen oplossen, waarom dan niet in Tilburg? Omdat ze in Tilburg dus vinden dat die patiënten de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis zijn en ze patiënten waarvan ze niet zeker weten of ze of ze het zelf kunnen betalen. De een kan dat wel missen, 35 euro per dag... wat het in Dordrecht en omgeving kost, de ander niet. En misschien zijn de bedrijven in Tilburg ook niet bereid... dat voor zo'n prijs te doen. Dat zou ook nog een rol kunnen spelen. Maar in ieder geval liggen de patiënten in Tilburg in het ziekenhuis... en het kost het ziekenhuis ongeveer 3000 euro per dag. En als je nou zelf geen geld daarvoor hebt om het zelf te betalen? Dan moet je naar huis en uh, ja, dan ben je aangewezen op, op de hulp die je daar kan krijgen. Nou ja, de een heeft een partner, de ander niet. De een woont drie achter, de ander woont gelijkvloers. Uh, de een heeft een, een netwerk om zich heen, de ander niet. Dus dan is het volstrekt afhankelijk van je persoonlijke situatie of, uh, of dat je gaat lukken. En, en uh, ziekenhuizen nemen dan soms wel het risico dat het niet lukt en andere ziekenhuizen niet. Vandaar verschillen. Dank je wel, redacteur Gezondheidszorg, Rinken van der Brink. Het NOS-journaal. Mark Visser. Grote brand in het Laardal in Noorwegen. Zeker 23 gebouwen en bijgebouwen in de as zijn er gelegd door het vuur. 90 mensen zijn in het ziekenhuis behandeld, onder meer voor ademhalingsproblemen. De brand in het dorp laardal sorry brak gisteravond laat uit. Correspondent Rolien Kreton. Reddingswerkers eh, zeggen dat de situatie stabiel is, maar nog niet helemaal onder controle. En dat wil zeggen dat ze er rekening mee houden dat de brand eh, opnieuw kan oplaaien. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met eh, blussen, maar het eh, probleem was de harde wind. En daardoor kon het vuur zich snel eh, verspreiden. En er staan nu ook helikopters. ...zodat ze meer effectief kunnen blussen. Gelukkig bij een ongeluk was dat de brand niet is overgeslagen... ...naar het oude centrum, omdat daar veel panden staan... ...die op de monumentenlijst eh, staan. Maar ja, het blijft een drama voor eh, veel gezinnen... ...die hun huis en al hun bezittingen zijn verloren. In het dorp wonen 1200 mensen. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een bomaanslag... ...20 militairen om het leven gekomen. 30 anderen raakten gewond... Het is nog onduidelijk of er onder burgers ook slachtoffers zijn gevallen. De bom ontplofte in een vrachtwagen die in een kazerne... de plaats Banu klaar stond om op patrouille te rijden. Autoriteiten denken dat de Taliban de aanslag hebben gepleegd. Sport. Australian Open verloor de topfavorieten bij de vrouwen. Serena Williams ging in drie sets onderuit tegen Anna Ivanovic. Mark Brasser, terecht de nederlaag? Ja, terecht de nederlaag. Ja, Williams is niet helemaal uh, fit. Dat is eigenlijk de voornaamste reden voor haar uh, verlies in deze vierde ronde. In aanloop naar haar uh, vorige partij tegen uh, Hantukova ja, heeft ze een, een rugblessure opgelopen. De rug is, is, is, is, zit geblokkeerd. Er zit iets uh, niet goed. Ze zegt ook, ja, eigenlijk moet ik een paar dagen rust nemen. Ze heeft zelfs ook uh, getwijfeld of ze deze partij tegen Ivanovic wel moest spelen. Nou ja, goed, een sportman wil altijd en een sportvrouw wil natuurlijk altijd uh, op de baan komen. Dus ze heeft het gedaan. Uh, goed was het niet. Uh, wisselvallig van Williams. Uh, veel fouten, maar dat komt. Ja, ze kan niet goed bewegen. Die rug die speelt er echt parten. En uh, Ivanovic moet aan de andere kant gezegd worden. Speelde geweldig, speelde heel erg goed. En uh, ja, dus daarom kan je zeggen dat het een verdiende overwinning is voor Ivanovic. Aan de andere kant, een, een, een fitte Williams had uh, nou ja, in ieder geval veel meer partij geboden. Waren er nog andere verrassingen bij de vrouwen? Nou, nee, niet zo heel erg veel. Angelique Kerber, dat is een speelster uit de top 10. Die, die verloor van Flavia Pennetta. En dat was, ja, dat was eigenlijk wel de enige grote, nou ja, grote verrassing. De verrassing die er verder nog in het vrouwentoernooi te noteren viel. We hebben Nali heel erg makkelijk doorzien gaan tegen Makarova. En ja, het, het leuke nu wel is om te kijken wie gaat er profiteren. Welke vrouw gaat er profiteren van de uitschakeling van Williams. Wordt dat Sharapova, Azarenka, Nali misschien. We gaan het in de komende dagen zien. Wij. Right. De mannen stonden één topfavoriet op de baan. Novak Djokovic. Hoe deed hij het? Ja, die deed, die deed het ontzettend goed. Indrukwekkend goed tegen Fabio Foynini. Een, uh, toch een jongen uit de top 15 van de wereld. Een Italiaan. 3-0 en 2. 6-3, 6-0 en 6-2. In het voordeel van Novak Djokovic. Ja, in het mannen kun je van zeggen... dat dat nu echt leuk begint te worden. Djokovic in de volgende ronde in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij Wawrinka Robredo. Die staat nu op de baan. Dat lijkt Wawrinka te gaan worden. We hebben ook nog David Ferrer vandaag gezien En Thomas Berdig die hun partijen allebei makkelijk wonnen. Ook twee spelers uit de top 10. Dus we krijgen een kwartfinale Ferrer-Berdig. En waarschijnlijk een kwartfinale Djokovic tegen Wawrinka. Dus je kan zeggen bij de mannen ja, dat dat begint nu echt in die kwartfinale. Zo vierde ronde. Ja, Nu, nu begint het echt leuk te worden. Dankjewel Mark Brasser. Skispringen dan. Skispringster Wendy Vuik... heeft zich niet weten te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Sochi. Ze had in Japan haar laatste kans om aan de kwalificatie-eis te voldoen... maar dat mislukte. Vuik eindigde als 39ste... en om zich te plaatsen voor Sochi had ze bij de beste acht moeten komen. De Eredivisie is dit weekend weer van start gegaan. Gisteren al een aantal wedstrijden, vrijdag ook al. En over een ruime kwartier begint in Nijmegen de wedstrijd tussen NEC en ADO Den Haag. De nummer 18 tegen de nummer 16, Frank Wielaert... Een degradatieduel, kun je wel zeggen. Ja, een kraker van een degradatieduel kunnen we rustig stellen. Ja. Deze moet uh, echt gewonnen worden, in ieder geval door die nummer 18. Want die staat twee punten achter Ado. En uh, ja, dus kun je voor de Nijmegenaren spreken van een serieus 6 punten-duel. Ze hebben al een aantal eerder. Uh, Keren dit seizoen de kans gehad om de laatste plaats te verlaten. Alle keren tot nu toe is het mislukt. Dat is een keer of drie geweest. Zeg ik even uit mijn hoofd dat ze die kans hebben gehad. Dat lukte toen dus niet. Vandaag moet het echt... Zo leeft het gevoel hier. Er is hier ook een soort van angstige spanning in uh, de Goffert. Die kun je voelen. Die wordt ook gewoon uitgesproken. En iedereen zegt als we deze niet winnen, dan hebben we serieuze een probleem. moeten we rekening gaan houden met het feit dat we zouden kunnen gaan degraderen dit seizoen. Tot dit moment heeft niemand daaraan willen denken. Maar vandaag zou het zomaar zover kunnen zijn. En uh, NEC speelt in ieder geval met Higden hun vertrouwde Engelse spits in de punt van de aanval tegen ado. Maar een keer het belangrijkste nieuws. Schaatser Michel Mulder is wereldkampioen Sprint. Ziekenhuizen hebben problemen met het doorsturen van uitbehandelde patiënten. En een verwoestende brand in Noorwegen, in een dorp. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Omroep Max met de perstribune. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen.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 100 jaar reclame, 100 jaar beroemd. Dan verkoop je toch gewoon de boot. Dat, dat je nog niet dus. De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maandsparenrekening... en ontvang een Bijenkorf cadeaukart ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl slash sparen. Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de heilig komt hij hier over het midden. Dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom bij de perstribune van Max. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Natuurlijk ook vooruit. Wat brengt de nieuwe week ons op beide terreinen? Dit uur te gast Robert van Brandwijk... hoofdredacteur van maar liefst twee landelijke kranten. En u kent die kranten vast allemaal... Spits en metro. De redacties van deze gratis kranten zijn recent samengevoegd en ze vieren dit jaar het 15-jarig bestaan. Na ene Ernest Stewart, technisch directeur bij AZ, heeft zelf ook gevoetbald op hoog niveau, internationaal voor Amerika en hier te landen bij VVV, Willem II en NAC. Vraag aan onze gasten kunt u stellen uiteraard via de perstribune.nl... of uh, hashtag perstribune, dan bent u aan het uh, twitteren. Ook TV-Rustencentrum vergouwen is een met Kassie Kijk erom. Waarover? Ja, deze week kwam opeens het bericht tot ons... talkshows nodigen steeds vaker dezelfde gasten uit. Niet echt verrassend, maar voor mij wel de aanleiding om daar eens even in te duiken. Straks Kassie Kijken in het teken van talkshowgasten. Vliegende kip, Zul van der Wart, waar hang je uit, Zul? Ik ben een Diemen en ik kijk uit op Weesp. Maar ik zie ook het Siegel in en de Arena. En daar wil ik het over hebben. Want vanmiddag speelt daar PSV als gast tegen Ajax. En een speler die dat heeft meegemaakt bij beide teams is Marciano Vink. Dus zo meteen over Ajax en PSV met Marciano Vink. In de perstribune zo dadelijk aftrap van de wedstrijd NEC-ADO-Den Haag in Nijmegen. U bent welkom op Radio 1. Maar zeker welkom. Heel welkom Robert van Brandwijk. Goedemiddag. Welkom, ja. Fijn dat je er bent. Nooit in een talkshow uh, gezeten. Dat is een ja, klein circuit blijkbaar. Het is, is een heel klein circuit, ja. Yeah. Yeah, yeah. Nee, dat... Uh, nee. Nee. nee. Hoofdredacteur Spits en Metro. Uh, kun je in twee zinnen zeggen wat het verschil is tussen Spits en Metro? Want ze zijn anders. Ze zijn anders, ja. Uh, ze zijn zeker uh, sinds vorig jaar anders. En Spits is een... Uh, is een uh, krant, een gratis krant ook, dat, uh, die uh, voornamelijk op uh, entertainment en uh, sport gericht is. Maar ook het nieuws in de gaten ja. houdt. Meto is wat serieuzer en is een, een, als nieuwskrant in de markt gezet. En Meto bedient een wat oudere doelgroep dan Spits. Ja, en dat, dan moet jij een leiding aan geven, uh, begrijp ik, als hoofdredacteur? Ja. ja. Hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Ja, zit je dan achter een bureau directieven uh, te verstrekken? Nee, nee zo, zo werk ik niet en zo werkt het tegenwoordig ook niet zo uh, meer. Nee. Nee, het is, uh, ja, het is gewoon een, een team. En dat is wonderbaarlijk uh, dat we uh, twee kranten, twee redacties die altijd zo verschillend waren uh, en altijd concurrenten van elkaar waren, dat is uh, 15 jaar lang ja. of 14 jaar lang. Dat we die in een in korte tijd uh, ja, samen hebben gebracht. En dat gaat uh, wonderwel, eigenlijk met die ja. twee redacties. Uh, en, en jullie vallen onder de Telegraaf Media groep sinds uh, niet zo gek lang? Ja, Metro, uh, ja, Spits was natuurlijk al een langer onderdeel ja. van, uh, van de Telegraaf Mediagroep. En uh, Metro is in uh, 2000, uh, even goed denken, 2012 uh, overgenomen. En uh, ja, wij vallen nu uh, ja. onder... Uh, maar maak je redactioneel ook gebruik van de kennis en kunde van telegraafjournalisten? Nee, de, die gratis krant en de, de Telegraaf zijn gescheiden ja. uh, werelden nog. Ja. Want, uh, want wie, wie is jullie nieuwsbron? Ik neem niet aan dat je zo'n redactie hebt dat je alles zelf kan doen. Nou, dat is, dat is er, uh, Goed dat je het zegt, want uh, heel veel mensen denken dat wij nog steeds een AP-krant zijn. Houdt het wel vooral knip- en plakwerk in het begin, hè? Nou, in, de, in het begin was het een AP-krant, zeker. Uh, als, we nu, als we nu zeggen dat het een, een knip- en plakkrant is, dan is het vooral omdat anderen onze berichten knippen en plakken. Ah ja, wat bijvoorbeeld? Nou, heel veel dingen die wij uh, de laatste tijd brengen. En dat gaat over uh, nieuws over de spoorwegen tot nieuws in het verkeer. Um, die, dat, we hebben gewoon primeurs. We hebben 80 tot 90 procent van onze kranten. Is, zijn gewoon eigen verhalen. Dus ja, het, het uh, uh, ANP-krant is al lang niet meer van toepassing voor ons. Ja, moet je je daar nog wel vaak tegen verdedigen? Ja, tegen die opmerking dan. Het, het zij zo, wij weten wat het is. Als je de krant goed bekijkt, dan zie je hoeveel eigen redacteuren die kranten maken. Dus uh, ja, dat is gewoon een kwestie van goed lezen, denk ik. Ja, zeg maar. Uh, ik wou niet zeggen, voor die tijd was je serieuze journalist. maar je kwam van een... Kijk, dat bedoel ik nou. Dat zie ik. bedoel ik nou, zie je? Ja, Dat zou heel onaardig klinken. Nee, maar jij kwam van het AD. Je was chef sport, geloof ik, meen ik zelf. Ja, chef sport, dat je ja. Doe maar, ja. Ja. ja. Van een echte landelijke krant. Uh, met, ja. met, uh, nou, die krant die was Harry wel doorgroep. een stuk kleiner dan wat, uh, wat we nu doen. We, hebben, we brengen dagelijks 700.000 kranten ja. uh, in het, vooral in het openbaar vervoer. En we bedienen meer dan 2 miljoen mensen. Dus ja, wat is serieus, zeg maar. Ja, ja nou ja, de serieuzigheid. Hoe serieus is de lezer? Ik, want ik zit wel eens in de trein. Ja. Mensen gisteren die krant vragen me dan. Ja. Is die krant van u? Nee, die, is van, die ligt hier. Weet je? Want ja. je, het is het eerste wat je doet als je de trein instapt. Zo'n krant pakken. Ja. Mag ik zeggen, krantje? Ja. Of dat is ook niet aardig. Krantje, ja. ja. ja, dat, ja dat, het is... Uh, ja, je kunt, wel, je kunt er wel lullig over doen. Maar het is wel zo dat we in 15 jaar tijd... 2 miljoen mensen nog aan ja. het lezen hebben gekregen en gehouden. En... Um ja, dat is op zich een prestatie. En als je gewoon ziet wat we doen dagelijks. Uh, ja, we kunnen een hoop dingen niet doen. Want we hebben een kleine redactie. Dus we kunnen geen uitgebreide onderzoeksteam samenstellen. We hebben niet uh, de, de mogelijkheid om mensen drie weken of vier weken vrij te stellen. Om nee. maar te zeggen: ga maar eens wat doen. En dan uh, de mensen terug laten komen de vier weken En ze laten zeggen: van nou, er zat toch niks in. Het is gewoon een productie bij ons. Ja. En we proberen mensen. Te informeren over de grote lijnen die er spelen. Probeer ze te entertainen. En, um, en maar ja. wat heeft jou destijds bewogen om van het AD, waar je een mooie positie had, als journalist, die overstap te maken naar dit misschien toch wat ongewisser avontuur? Um. Nou ja, zo ongewist is het niet. Want ik zit er al bijna zes jaar. Ja. Maar, maar ja, toen... uh, ik had het wel gezien bij het AD. En uh, het AD was toen in een fase dat, uh, dat uh, het AD ging, uh, was gefuseerd met allerlei regionale kranten. Nou, dat was een, uh, een uh, huiveringwekkende ervaring, vond ik zelf. Wat was de huiveringwekkende? Omdat er... Uh, uh, uh, eigenlijk heel weinig klopt aan die hele de formule... en de manier waarop mensen tegen de krant aankeken. En omdat er uh, uh, benoemingen werden gepleegd op uh, grond van politiek... en niet op kwaliteit. Uh, dus daar had ik wel genoeg van. Ja. Ja. Is beter geworden? Vind je de krant beter geworden, het Algemeen Dagblad? Het AD? Ja, dat het... is allemaal zo lullig om te zeggen, want je nee, komt er is... vandaan. En ik heb eigenlijk... Ik ik, ik wil eigenlijk niet te veel zeggen over kranten waar, of nee. kranten waar ik voor heb gewerkt. Nee, maar ik voel wel maar dat er. Sommige dingen zijn zeker beter geworden. En uh, de, uh, ja, sommige dingen vind ik ook nog steeds niet goed. Wat vind je niet goed? Het is radio 1, hè? Dan zien we graag de andere zijde van de medaille. Ja, nou, ja ik, vind, uh, de, ik vind het af en toe nog wel moeilijk om de lijn te ontdekken. Zeg maar. ja. Ja. Sport, sport uh, is, je oude stiel, zal ik maar zeggen, ja. dat, dat is wel een ferme bijlage. Ja. Een, ferm, een ferm hart van de krant. Ja, ja, ja. dat is inderdaad... Nou ja, <laughs> Dan moet ik er wat over zeggen. Ben je, ben je er tevreden over? Als, als oud-sportleidinggevende uh, uh, daar? Um, ja, dat is lastig. Hè. Dat zijn mensen die ik nog uh, ken. Oh. En sommige heb ik nog aangenomen. Ja. Um, nou ja, het, het, is, het is een, um, het is een uh, goede... Uh, ja, goede krant, ja, ja. ja veel, goede sportkrant. Ja. ik vind ja. dat er, nee, nee, ik vind, dat er, ik vind dat er op nieuwsgebied uh, ja. dat duidelijk de telegraaf beter is. Ja. Ja. zeg maar uh, even jouw persoonlijke nieuws uh, van, uh, van deze week. wat, uh, wat hield jou bezig? een lastige vragen, is het de... ja, nou, het is een beginnetje. <laughs> Mijn persoonlijke ja, nieuws? Persoonlijke. Nou ja, het ligt een beetje voor de hand... maar ik, het, er zit ook wel een persoonlijke uh, uh, relatie aan. Uh, ik heb een, uh, een naast familielid uh, wonen in het gebied in Groningen. Uh, vlak Vlakbij Loppersen. Loppersen. Oh. En, uh, Hoe ziet zijn huis eruit? Haar huis? Uh, zijn, zijn en haar huis... Uh, ja, daar zitten de scheuren al in. Uh, uh, een jaar, sinds oh. een jaar. En... Uh, uh, dat is wel, uh, dat is wel een. Uh, best uh, heftig als je dat ja. ziet. Uh, wat, ik, wat ik vind is dat. Uh en uh, als hoofddirecteur van Metro, van Spits, mag ik dat wel. Metro mag ik eigenlijk geen mening hebben over, uh, over politiek. Maar ik vind wel dat, dat uh, Den Haag het daar wel iets te lang heeft laten liggen. Ja. Mensen iets te lang in onzekerheid heeft uh, laten zitten. Uh, dat zijn mensen die aanzienlijke schadeposten hebben. Uh, 15, 20, 25.000 euro waardevermindering of schade aan je huis. Uh, en je moet ook maar wachten of je ooit je huis ook kwijtraakt. Uh, nog kwijtraakt. Dus uh, ja, dat vond ik wel uh, Dat volg ik ja, ja. op de voet. En je ziet dat Den Haag nu denkt, uh, né, deze week met Samson en Kamp die daarheen gaan. Van uh, we gaan een, uh, een mooi presentje geven aan de Groningers. Ja. Maar ja, uit, uit, uit de reacties blijkt dat het, uh, ja, dat het wat dieper zit dan... Uh, nou, ik kan even laten horen. Inderdaad, minister Kamp die over de, de gasbel gaat en over het terugdraaien van de kraan. Uh, die was ter plaatse en lag onder vuur. Ik smeek u gewoon, wees zorgvuldig. We hebben vanmiddag een manifestatie. Daar komen honderden mensen. Ik kan het niet waar maken om te zeggen, wij moeten blij zijn met meneer Kamp. Alles wat ik zeg, dat, dat doe ik in openbaarheid. En dat onderbouw ik ook. Ik zit maar niet zomaar een beetje dingen te suggereren. Ik geef precies, precies aan wat we doen. Ik leg niet uh, de, de nadruk op, op de centen. Dat, dat doe ik niet, omdat ik ben, hier ben in het gebied waar het gaat om de veiligheid. En het gaat om het perspectief voor het gebied. Ja. Hij is er, hij legt het uit. Ja. Ik bedoel, dus geen bange man. Nee, nee zeker. Nee. Dat, is, dat is heel goed dat hij dat gedaan heeft. Ik vond het ook sterk dat hij daar meteen heen ging. Maar ik denk dat hij de, dat hij de reactie wat anders had verwacht uiteindelijk. Als Dan u... De, ja? Ja, nee? Zeg. Ik dacht, dat nee, er komt een punt aan de zin. Dus ik wilde zeggen, als u vragen hebt aan Robert van Brandwijk... hoofddirecteur van Spits en Metro, stel ze gerust. Deperstribune.nl. Twitter mag natuurlijk altijd. Hashtag Perstribune paar zaken uit het Medianieuws deze week. De Franse president Hollande wilde een economische koerswijziging aankondigen. Maar de Fransen en de Nederlanders waren meer geïnteresseerd... in de affaire Hollande-Hollande met de actrice Julie Gayet. Zijn huidige uh, vriendin moest in een ziekenhuis tot rust komen. Het is allemaal wat op en rond het EDC. De relatie is al dagen voor Pagina Nieuws. Hollande werd ernaar gevraagd bij een grote persconferentie. Hij hield zich op de vlakte. Maar ik heb principe. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Oui. Sonne nee bloeden, zullen we maar zeggen. Ja, je moet het gescheiden houden. Is het uh, gefunde Dit soort nieuws voor Spits, Metro, doe je eraan mee? Ja, ik geloof wel voor elke krant. Ja. ja. Uh, ja, ja. Hij zegt privé moet je privé houden. En vooral natuurlijk het feit dat hij zijn uh, huidige relatie niet heeft opgezocht in het ziekenhuis. Dat maakt het nog. Het is allemaal heel pijnlijk. Heel pijnlijk, ja. En ondertussen nog een heel land besturen. Het genootschap van de hoofdredacteuren stuurde een brandbrief aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Het ging over het persbeleid van uh, het Koningshuis. Aanleiding de nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis deze week op de dam. Waarbij journalisten niet welkom waren. De Rvd had wel zelf een videoreportage gemaakt en vervolgens op YouTube gezet. Het genootschap van hoofdredacteuren wilde meer vrijheid voor journalisten. Ook de mediacode, waarbij journalisten beloven de oranjes met rust te laten in ruil... voor een paar fotomomenten, staat al enige tijd ter discussie. Maak jij er ook druk om dat je, dat je niet bij dat uh, feestje van die nieuwjaarsreceptie kan zijn als journalist? Nou, als ze erbij hadden gekund, waren we waarschijnlijk niet naartoe gegaan. Nee, weinig nieuws denk ik, hè? Te halen? Ja. Mooie foto's ja, misschien. Mooie foto's. Maar het feit natuurlijk dat je, dat je journalisten niet toelaat... en dan een eigen filmpje gaat maken met hoogtepunten uit die speech... dat is natuurlijk wel een beetje... Ja. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je daar druk op maakt... als het een belangrijke uh, zaken voor je zijn. Ja. Overal zijn prijzen voor, ook voor reisjournalisten... een verhaal over Zeilen in Schotland... van Volkskrant-verslaggever Twan Heijmans... kreeg deze week de Aad Struis persprijs 2014... De prijs wordt jaarlijks uitgereikt... voor de beste Nederlandstalige toeristisch-journalistieke productie. De jury roemt vooral zijn poëtische en impressionistische vertelstijl... die zijn verhalen een intrigerend en mysterieus karakter geeft. Jullie doen ook aan reisverhalen, toch? Ja. Ja, staat veel reis in. Ja, twee ja. keer per week. En worden die dan... Waarom lach je daarbij? <laughs> maar je moest erbij lachen. Ja, nee, nee, twee keer per week. Ja, ja. ja. ja. En, en die worden gesponsord of niet? Gesponsord. Ja, nou ja... Evening, nou, ja, ik de... weet niet hoe dat bij jullie gaat. Wordt dat betaald? Dat je zo mooie, we worden uitgenodigd. Het, zoals alle kranten in Nederland worden we uitgenodigd. En uh, sommige dingen doen we zelf. Ja. Ja. En we hopen dat er heel veel advertenties er rondomheen staan. Want ja. Dan kunnen we nog meer reizen brengen. Maar ben je niet bang dat die scheidlijn tussen redactie en advertenties dan uh, gaat vervagen? Of zie je daar als hoofdredacteur scherp op toe? Nou, ja, ja, ik, ik heb altijd het laatste woord als het gaat om, ja. om commerciële deals. En uh, daar wil ik ook bij betrokken zijn. Ik wil vanaf het eerste stadium weten wat er uh, gezegd wordt. Maar ja, het, het is nou eenmaal zo dat gratis kranten bestaan bij advertenties. Ja. En uh, uh, ja, daar, daar zullen we heel handig mee moeten omgaan. Ja. Zeker nu de markt natuurlijk onder druk staat. De krant wordt steeds persoonlijker, hoewel het waarschijnlijk nooit rendabel zal zijn, heeft de krantenuitgeverij De Persgroep in een interview laten zeggen dat het technisch mogelijk is om voor abonnees een op maat gemaakte krant te drukken, zegt een directielid van De Persgroep, die onder de volkskrant uitgeeft. Het zou mogelijk moeten zijn om 1, 2 miljoen lezers een krant te leveren die aangepast is aan persoonlijke interesses, of in elk geval uh, verschillende edities met in elke versie een aantal andere artikelen, andersoortige. Op internet gebeurt dat wel al op uh, diverse sites. Is dat een idee voor... Jullie zitten niet op internet, hè? Spits.nl? Spitsnieuws.nl en, ja, ja, ja, ja. Spits Spits en metronieuws.nl. Oké, okay, ja. En uh, ben je dat dan ook telkens aan het verversen? De, de, ja, daar zitten gewoon redacties op die dat uh, doen. En ze doen het uh, met beperkte middelen vrij redelijk en vrij, vrij goed zelfs, Ja. ja. ja. Robert, zo meteen, uh, graag meer van je hoe, je, hoe je die kranten ook financiert. Hè? Want dat is natuurlijk de kunst om uh, mm -hmm. al in het geweld uh, overeind te blijven. Je gaf al even aan, kant, hebben het moeilijk. Dat zie je overal. Uh, zijn jullie, als je een klein voorzetje geeft... hebben jullie uh, last van recessies of teruglopende advertentieinkomsten? Ja, natuurlijk. Ja. Dat, dat, dat, dat hoef je niet omheen te draaien. Dat, dat, uh, dat is gewoon de laatste vier, vijf jaar veel minder geworden. Maar nog steeds uh, hebben we een, een goede basis... Uh, in, uh, om die krant uit te brengen. Ja, dus, ja. Want je kunt zeggen... 1, zoveel miljoen lezers elke dag? Misschien wel meer? Uh, 2,6 miljoen uh, bruto... en zo'n 2, 2 miljoen netto. Zeg wat, wat want Dat betekent dat mensen dus... Uh, 50% van onze lezers uh, allebei lezen. Zeg oh, vandaar ja. ja. Dat is, uh, die hebben uh, geen voorkeur. Die noemen dat dat aan, uh, uh, ja, ja, dat is een enorm, uh, enorm, enorm publiek... Wat je, ja. wat je bereikt. Zometeen Kassie kijken, maar nu... Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende kip. Vliegende kip, Zul van der Wart. Ja, wat ik uh, een kwartiertje geleden al zei... Uh, ik ben thuis bij Marciano Vink in Diemen. Ik uh, sta op de zevende verdieping. Ik zie de arena... Ik zie Wees met de brug en als ik helemaal goed uh, kijk... kan ik misschien net het IJsselmeer nog zien. Nou, nee, dat is een beetje lastig. Maar Marciano zit op de bank, uh, actief in het voetbal. Hij uh, heeft een Herman Brood uh, schilderij thuis. Hij heeft een uh, zilveren bal thuis, want het lijkt een gouden bal. Maar over dat verhaal gaan we het zo meteen hebben. En uh, nog spulletjes van Ajax, dat hij de UEFA uh, cup won in uh, 1992. Marciano, vanmiddag Ajax-PSV, je hebt bij beide teams gespeeld. Hoe is het met je? Met mij gaat het super. Hartstikke goed. Eigenlijk uh, ja, rustig. Ik uh, ben erg uh, druk bezig uh, met SC uh, met Diemen. De plaatselijke voetbalclub. En ik uh, doe daar de, de jongste jeugd, de fjes, En die uh, ja, proberen we naar een hoger niveau te tillen. En dan speelt je zoontje ook? Ja, die speelt zelf in de F3. En dat zijn de meest talentvolle jongste jeugd. Dus de 6- en 7-jarigen. En uh, ja, hij speelt daar laatste man. Je speelt op zaterdag. Ja, we spelen op zaterdag gisteren dus. Ja. En wat? Uh... En wat doe je dan al? Nou? Is het alleen maar trainen of is het begeleiden? Wat is dat? Nee, het is uh, nou ja, zorgen dat er uiteindelijk een selectie komt en dat er uh, uh, negen jongetjes dan uh, tussen de zes en de zeven. Zes is dan nuldejaars, zeven is eerstejaars FJ. En dat die dan uh, ja, de beste negen dan, uh, van die leeftijdscategorie in één elftal komen en dat wordt dan de F3. Nou, wat ik doe is twee keer in de week anderhalf uur met die jongens trainen. Op maandag en woensdag. En uh, ja, daar zitten gecompliceerde oefeningen bij en uh, erg leuke oefeningen. Veel afwerken, maar ook opbouwen en positiespel. Ik zie aan je dat je er plezier in hebt. Ja, ik vind het fantastisch. Het is uh, zo'n voldoening als je ziet wat jij in je hoofd hebt... en die jongetjes die dat dan kunnen uitvoeren. En uh, nou ja, weet je, de wedstrijden die we dan op zaterdag spelen... dat is vaak in alle vroegte. Uh, acht uur verzamelen... En uh, nou ja, negen uur begint dan vaak de wedstrijd. En als je dan ziet dat die jongetjes dan nu al zo dominant aan de bal kunnen zijn... en dat ze door middel van het positiespel tegenstanders... eigenlijk best wel stuk kunnen spelen... die ook best wel goed gegroepeerd voetballen, weet je wel. Dus uh, allemaal op positie houden. En als je dan toch nog de ruimte weet te vinden als team... nou, dan gaat mijn hart van uh, sneller kloppen. Ja, wat voor type speler is hij? Middenvelder? Wie? Mijn zoon? Ja. Uh, nou, het is een... Uh, een uh, Onverzettelijke verdediger. Hij wil gewoon absoluut niet verliezen. De tranen staan in zijn ogen als ze, als ze maar ook dreigen te verliezen. Hij wil het liefst elke wedstrijd een team spelen. En uh, nou ja, ze hebben heel hard gewerkt als een schot nu. Dus uh, hij kan ze tegenwoordig ook van afstand inleggen. Dus daar is hij heel blij mee. Techniek kan wat beter. Zo'n idee gaan we even wat langer praten over jouw carrière. Want die was heel erg goed bij de twee grote clubs van Nederland, AX en PSV. En die spelen vanmiddag tegen elkaar. Dus zometeen over jouw carrière. Ja, Marciano Vink. Maar dan zitten we echt in het tweede deel van de, de middag. Nu begonnen op de voormiddag. NEC-Ado, Frank Wilaert. En je valt met je neus in de boter. 1-0 voor NEC. De goal van Van Eijden... En uh, nee, hij wordt afgekeurd. Hij staat uh, buitenspel. En Van Eijden, daar zie je het aan zijn gezicht. De vrije trap voor NEC. Komt van de rechterkant. Je ziet aan Van Eijden zijn gezicht. Hij juicht eerst maar zijn armen gaan meteen naar beneden. En hij is, uh, nou ja, volgens mij hij niet buitenspel. Hij komt van achteruit en hij staat op uh, de rand van het strafschopgebied. Maar uh, Makkely is helder. We hebben geen beeld op één lijn gezien. Althans nu nog niet. Maar hij wordt hoe dan ook buitenspel gegeven. Dus de goal van NEC die ze zo hard kunnen gebruiken in deze wedstrijd. In de strijd tegen directe degradatie. Die hebben ze nu nog niet. We zijn uh, amper vier minuten bezig. De goede start leek er dus te komen voor NEC. Waar je van tevoren in Nijmegen al voelde dat de spanning enorm was. NEC staat laatste. ADO staat daar twee punten boven. Dus zou NEC bij winst over ADO heen gaan. Dat niet alleen. Ook Kambuur zou uh, onder NEC terechtkomen. In ieder geval uh, voor een paar uurtjes. Want Kambuur moet vanmiddag nog voetballen tegen Ahead Eagles. En dan zou uh, NEC voorlopig even uit de zorgen zijn. Maar NEC is niet zo goed in dit soort belangrijke wedstrijden. Spelen nu aan de andere kant. Albert. die staat wel buitenspel. Die wordt vrijgehouden en dan valt hij aan de andere kant niet. Oh, Jonssen met een hele goede redding. De doelman van NEC. Nou, dan heb je ja, alle hoogtepunten tot nu toe... in de eerste vijf minuten in ieder geval meegekregen. De afgekeurde goal van Van Eijden... en de hele goede redding van Jonssen... aan de andere kant naar de counter van ADO. Het is nog 0-0 in de Goffert. De gast op de perstribune Robert van Brandwijk... hoofdredacteur Spits en Metro. U kent de bladen wel uit de trein. Uh, Robert... Ja, de NS heeft wel eens geklaagd hè, dat, uh, dat, dat die blaadjes daar maar bleven liggen. En uh, het was zo rommelig en zo. Ja, maar we, we hebben gewoon een contract met de NS uh, dat we in de stations mogen staan. Dus volgens mij is er ah. geen reden voor klagen voor de NS. Ja, nou en de treinen ook misschien. Ja, ook daar. We zijn weer opruimen, maar dat, ja, daar zijn ze voor ingehuurd. Ja, dat, dat, daar ja. hebben we ook een contract voor dat wij daarin... Uh, ja. Meehelpen, zeg maar. Ik neem je even mee terug naar 21 juni 1999. Ja, dat was, uh, dat was de dag dat we opeens twee gratis kranten kregen in Nederland. En dat was nieuws dat het journaal haalde. Een Zweedse uitgever en de Telegraaf komen met iets dat in veel andere landen een succes is, maar hier nieuw. Een dagblad, helemaal gratis, die niet op de deurmat valt... maar in bakken wordt verspreid op de stations. Wij denken dat de tijd er rijp voor is. Uh, veel ontlezing, jongeren kunnen heel moeilijk bereiken. Wat zegt u, ontlezing? Ontlezing, ja. Wat is dat? Dat uh, mensen geen boeken meer lezen, maar ook steeds minder kranten. Vanochtend werd de eerste metro in een oplage van 250.000... verspreid over 165 stations. De eerste editie van Spits, van de Telegraaf, telt 125.000 stuks. Kijk even naar metro. Even hebben we Kosovo, we hebben natuurlijk een weerbericht... We wel een stukje cultuur met Van de Ploeg, Royal Wedding, Sport natuurlijk. nou Dan hebben we de Spits van de Telegraaf, ook een stukje cultuur. Kosovo met de Royal Wedding, Weerbericht, heel uitgebreid. Onzichtbare ondermode, die helemaal niet zo onzichtbaar is. En sport. Inhoudelijk zijn de nieuwe bladen niet echt vernieuwend. Op het eerste gezicht niet iets waarover de andere kranten zich zorgen zouden moeten maken. Het is toch een, een slap aftreksel van een gewone krant. Er zit nauwelijks eigen nieuws in, heel weinig analyses, geen achtergrond. Dus je leest er maar bij. Maar er zullen ongetwijfeld advertenties gaan verdwijnen naar deze kranten. Want het publiek dat deze kranten gaat lezen is bij uitstek geschikt voor adverteerders. De actie van De Telegraaf om op dezelfde dag als Metro... met een gratis krant te komen, lijkt vooral een defensieve stap. De overlevingskansen voor Metro zijn er een stuk kleiner door geworden. Die markt is niet zo ontzettend groot natuurlijk in Nederland. Ik denk dat maar één krant zal overleven uiteindelijk. Ik denk dat als er eentje geweest was, dat hij een goede kans gemaakt had. En nu zullen ze het allebei heel lang met heel veel verlies uh, moeten doen. Vernieuwend of niet, goed of slecht... het grootste nadeel van een gratis krant is natuurlijk... dat je je abonnement niet kunt opzeggen. Ja, 1999... Wat valt je op? Ja, dat, uh, er, er wordt uh, een ondergang voorspeld. Maar, ja, de 15 jaar later zijn er nog steeds twee. Ja, zeg maar. ja. ja nog, nog steeds twee. Want we, ha we hadden natuurlijk de pers ook. Uh, ja, een en, dag. En, nog, en, en dag natuurlijk. Je ziet wel, denk ik, uh, Spitsen Metro overleven op die markt dat het monopolistischer wordt: hè, die, die gratis kranten, ook in het buitenland. Ja, er gaan veel landen aan één krant, één gratis krant. En die is dan uh, vrij groot. En die, die benadert dan meestal de grootste betaalde krant. Ja. Anders gaat er overheen. Ja. ja. Want uh, we hadden het net al over advertenties. Daar moet je van leven. Hè? Ja. In, in welke mate uh, uh, kunnen jullie ervan leven? Nou, wij kunnen ervan leven. Ja. Dat, genoeg advertenties, ook in deze tijden. Om, ook in deze tijd zijn, we, zijn er nog genoeg advertenties om, uh, ja, om te overleven. Ja, ja. Of moet je dan ook andere inkomstenbronnen zoeken? Nou, we hebben natuurlijk niet zoveel mogelijkheden. We uh, webwinkels uh, uh, doet de Volkskrant bijvoorbeeld. Ja, dat, maar dat werkt Zou dat wat niet, opleveren? Dat zal ongetwijfeld. Maar dat werkt niet zo bij gratis kranten. We hebben toch een ander soort publiek, een ander soort band met de lezer. Dus uh, webwinkels zie ik nou niet zozeer. Uh, maar uh, ja, je ziet wel dat we, dat we uh, ook online uh, wat meer uh, inkomsten gaan genereren. Um, we zoeken het in, de, in partnerships. Uh, we zoeken het in nieuwe producten. En uh, welk bijvoorbeeld? Nou ja, Metro heeft uh, twee jaar geleden heel succesvol Metro Mode op de markt gezet. Dat is een, uh, een, uh, een fashion en beauty uh, uh, magazine maandelijks. Uh, 32 pagina's. En dat is dus een heel nieuw product. En je ziet dat in uh, twee jaar tijd... Dat, uh, of anderhalf jaar tijd... Uh, dat dat een hele goede positie is. We zijn uh, in het fashion en beauty segment... Uh, advertenties uh, zijn we marktleider... Uh, wat betreft de kranten geworden. En je ziet dat er ook nieuwe lezers weer komen. Weer nieuwe nieuwe jong, uh, jonge vrouwelijke lezers bij komen. En het is een heel uh, rendabel product. En met dat soort producten gaan we uh, zowel voor spits en metro ook de komende tijd uh, verder aan de slag. Ja, want onderzoeken jullie het voortdurend wie, wie is onze doelgroep? Uh, op wie richten we ons? En, en wat lezen die mensen dan? Nou, onze doelgroep is natuurlijk uh, ja, we, we liggen op stations, dus onze doelgroep de is wel de forens. Ja, en forensen zijn uh, die werken meestal. Dus dat is een, we hebben een hoofdvertegenwoordiging werkende mensen. Um, uh, hoger opgeleid. Uh, uh, wat meer te besteden dan, uh, dan de anderen. En onze doelgroep, en dat, is, dat onderscheidt ons van de betaalde kant... is natuurlijk een stuk jonger. Uh, de gemiddelde leeftijd van een, van een gratis krant ligt rond de iets onder de 40. En bij de betaalde krant is dat een stuk ouder. Ja. En houden jullie rekening met de samenstelling van de krant hoeveel tijd mensen hebben om te lezen? Want ja, je zit in de trein gedurende enig moment natuurlijk. Nou ja, Metro is ooit, dat concept van Metro geweest, dat is ooit begonnen als de 24 uur in, in 20 minuten. En die 20 minuten was niet zomaar, dat 20 minuten waren om dat mensen gemiddelde reis in het openbaar voor ja. 20 minuten is. Um, dus dat, dat is eigenlijk het concept. Het concept is, is snel en toegankelijk um, informeren en entertainen. Dat is eigenlijk wat we ja, doen. Ja. En, en wat, wat, wat vind je zelf uh, belangrijke uh, onderdelen van, uh, van beide kanten? Nou, wat, wat mag een reiziger zeker niet missen... behalve dat hij even snel uh, bijleest wat de wereld te bieden heeft? Nou, de reiziger moet, wat we zeggen is dat hij, als hij s morgens aan het, koffie, of het koffieautomaat staat op zijn werk, dat hij, uh, en als hij Metro uh, en of Spits gelezen heeft, dat hij dan uh, kan meepraten over de dingen die, uh, ja. die zijn gebeurd. Want jouw collega's van, laten we zeggen, de betaalde kranten, de, de abonnementenkranten, uh, die zeggen ja, als, als, de, als de strip er niet in staat, of het weerbericht niet op uh, ongeluk, of de puzzel, dan, ja. uh, nou, dan regent het klachten. Ja, dat is bij ons, ja, bij ons ook zo. De horoscoop is bij ons een, een, een, een uiterst populaire een, een rubriek. En daar, daar krijgen we ook heel veel reacties. als we, Toevallig, een keer, dat gebeurt niet vaak, en, uh, de, de horoscoop van de vorige dag. Want er zijn mensen die dat helemaal bijhouden. Die dat ook uitknippen. En dat geldt ook voor puzzels en strips en zo. Dus dat is op zich niet anders nee. dan uh, bij betaalde kranten. En nou. kolonisten natuurlijk. En columnisten, ja, die, zijn, die houden de gemoederen wel bezig. Maar ja. Ja. Wie, wie is uh, topfavoriet? Nou ja, als je kijkt bij Spits is uh, Jan Dijkgraaf uh, uh, wel heel populair. En uh, James Worthy op uh, vrijdag. En uh, uh, als je het hebt over, over Metro, dat is Luc Koelman. Die is eigenlijk al oh, ja. vanaf het begin. En uh, ja, die is, dat is, die, ja, die krijgt de meeste reacties. Daar wordt ook het meeste op gereageerd. Ja, Maar je bent ja. ook gestart met een betaalde lezerscolumn. Dus ik mag iets schrijven en dan hoop ik dat ik uitgekozen word. Dan moet ik ook nog wel misschien ja. wat betalen. Maar dan sta ik wel in een van de kranten. Ja, we, in, in Metro doen we dat. Dus dat betekent dat we, dat we mensen de kans geven om een eigen column in te sturen. En die, uh, elke week kiezen wij er een uit. En die, en die wordt maandag, op maandag geplaatst en dan krijgen ze 100 euro voor. Moet ja. je die allemaal lezen dus, al die inzendingen? Nee, in het begin deed ik dat wel. Dat was een optimistische uh, ja. gedachte van me. Maar het zijn er inmiddels zoveel. Want je ziet dat het wel, uh, dat het wel enorm aanstaat. Mensen zijn bezig met schrijven. hebben allemaal een ambitie. Je ziet het ook aan uh, hoeveel uh, brieven je krijgt van mensen... die echt columnisten willen worden bij je. Uh, dus ja, we hebben ongeveer 200 columns per week. Uh, en die worden dan via een systeem op internet, via Facebook, likes en stemmen, worden die uh, voorgeselecteerd. Ja. En een van onze redacteuren, of ik zelf, uh, maakt dan de finale beslissing. En, zeg maar. en waar kijk je, waar, waar kijk je dan vooral naar? Wat, wat, wat is belangrijk, behalve dat het misschien een goed geschreven, een makkelijk leesbaar verhaal moet zijn, ja, om... maar moet het actueel zijn? Ja, dat kan. Maar dat hoeft niet altijd. Uh, we hebben natuurlijk veel columns over liefde en relaties. Dat, uh, dat houdt onze doelgroep ook heel erg mee. Maar ook heel veel over openbaar vervoer natuurlijk. Ontmoetingen, in het openbaar vervoer. Dat is waar onze lezers ja. uh, zich mee bezighouden ook. Ja. ja. Dat kan hun dus ook En, en ergernissen over ja. het openbaar vervoer natuurlijk. Ja, en lezers kunnen hun scoops kwijt natuurlijk. Ze kunnen een fotootje maken en opsturen. Ja, ook ja. nog. Ja. ja, nou ja, het is wel een enorme participatie natuurlijk van, uh, van de lezer. Ja, de, bewust. Uh, kijk, een, een, een, een gratis krant heeft natuurlijk niet die band die een betaalde krant heeft met zijn lezer. Betaalde kranten die, die, die, daar betaal je voor, dat krijg je elke morgen netjes op bewust. bus. Wij zijn natuurlijk, uh, ja, als je niet op een station komt of ergens anders, dan kun je ons niet uh, vinden. Uh, maar we vinden het wel belangrijk dat die mensen meer onze lezers meer bij die kranten te betrekken. En zo'n scoopshot is wel een gouden greep geweest. Er zijn nu 40.000 mensen die zo'n app hebben om foto's uh, te maken en aan ons uh, te sturen. En uh, ja, bij sommige opdrachten zie je dat je een paar honderd foto's in een paar uur krijgt. Ja, nou, maar... maar, maar ik, en dat betalen we ook wel voor als wat, we die ja? leuk vinden. Ja. Wat betaal je voor een leuke foto? Nou, volgens, als, we, als ik een leuke foto heb... Ik e geloof e dat de, de, de, de hoogste wat we uitgegeven is 70 euro. En dat was een foto van uh, Angelina Jolie die bij Toys R Us of bij uh, Bart Smit aan het winkelen was. Ja. Oh, ja. Maar, maar controleren jullie dat nog? Want je kan met Photoshop natuurlijk ook veel... Hè? Ja, er zit op, dat, op dat scoopshot zit een uh, systeem waar je kan zien of die foto um, authentiek is. Dus je, je kunt zien die, uh, waar en wanneer die genomen is. Ja. Ja. Als u vragen hebt aan Robert van Brandwijk, hoofdredacteur Spits Metro... stel ze via de perstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. We hadden een goal die niet doorging. We hadden een bijna-goal, Frank Wilaat NEC ADO. Ja, we zijn inmiddels een kwartier onderweg. Er is nog steeds niet gescoord in, in de Goffert. Maar we hadden ook een penalty moeten zien die er nooit gekomen is uiteindelijk. Dat is nog maar een, een minuutje geleden. Rex, de aanvallende middenvelder van NEC, tegen de achterlijn aan. De doelman Swinkels gaat daar verdedigen. Die uh, lijkt de bal over de achterlijn te schieten. Maar in werkelijkheid trapt hij tegen de zijkant van de voet van Rex. En uiteindelijk trapt dan de voet van Rex de bal over de achterlijn. En daardoor kan Ado een uh, doeltrap nemen. Omdat scheidsrechter Makkerli niet ziet dat de doelman van Ado... de middenvelder van NEC raakt in plaats van de bal. Nou ja, dat is weer zo'n momentje. Dat zijn van die dingen überhaupt. Die NEC dan op zo'n moment dat het heel belangrijk is. Zo'n wedstrijd dat het heel belangrijk voor ze is. Zo'n do-or-die wedstrijd. Dan zit het niet mee. Terwijl ze wel goed voetballen in ieder geval aan de bal. Hoewel ze dus ook. Die ene levensgrote kans voor Van Haren hebben weggegeven. Die uiteindelijk nog gered werd door Johnsen. En uh, NEC wel het levendeel van, de bal, van het balbezit heeft gehad. In het eerste kwartier ook nu weer gaat aanvallen via een ingooi. We zijn 16 minuten aan het voetballen bij NEC Ado en het is nog 0-0. Dan horen uh, we straks wel wanneer de goals uh... te melden zijn. Onze tv-deskundige Ron van Gouwen. Ron met Cassie kijken over talkshowgasten. gasten. Kijken met Ron ja, Deze week was er een onderzoek van een of andere stichting Open Deur... dat we in talkshows op tv vaak dezelfde gasten zien. Kijk, talkshowredacteuren weten echt wel wie er een beetje sabber uit de hoek kan komen... en dan is de keuze nou eenmaal snel gemaakt. Neem Peter R. de Vries, die zagen we in diverse talkshows deze week opduiken. Kun je altijd ergens voor vragen, altijd lachen... Naast misdaadverslaggever, politiek analist en voetbalkenner... sinds deze week ook tv recent bij De Wereld Draai Door. Ik probeer het me ook voor te stellen. Jij doet dan uit ontspanning, neem ik aan, de serie. Ja. Ik, ik, ik vind de killing dus helemaal te gek. En je begint je te ergen aan omdat het niet klopt, technisch niet klopt, zo gaat een verhoor niet. Ja. Daar kan je niet verder kijken. Ik roep dus om de vijf minuten, dat kan helemaal niet. <lacht> wat een onzin. Zo gaat dat helemaal niet. Nee. Dus mijn vrouw die wel met plezier zat te kijken... Ja. die zei op een gegeven moment ook, hou op of, of stop met kijken. Ja. ja, Peter R. heeft gelijk hoor. Want ja, wat je op tv ziet is één grote leugen. Vooral die Amerikaanse actieseries. Daar klopt geen hout van. Prison Break is de serie. Oh ja. Wat daar gebeurt, dat is werkelijk de limit. Ja, toen kon ik wel een baksteen door de tv gooien. Want een ontsnapte gevangene. Daar is een hand van afgehakt. Hij komt dan bij een dierenkliniek waar een dokter staat. En die moet dan onder dwang die hand er weer aan naaien. En die hand zit er vers aan, een verbandje erom. En met die net aangezette hand, wurgt hij dan die, die dierenarts die dat heeft gedaan. Nou ja, toen dacht ik echt van mensen, kom op, denken jullie nou dat we helemaal... Ik heb daar helemaal geen last van, weet je dan? Ja, ik ben benieuwd naar zijn recensie van Tita Tovenaar. Bij Knevelen van de Brink wordt ook regelmatig een gast gezocht bij een onderwerp van de redactie denkt... nou, we gooien er een kwartje in, praat ze zo'n tien minuten vol. Bijvoorbeeld presentatrice Shasha Murali die mocht daar deze week aanschuiven... over affaires van Franse presidenten. Louis XIV, Louis XV, l'état c'est moi, dat kennen we allemaal. Madame de Montespan, Madame de Maintenon, de maîtresses van Louis XIV zijn bekend. Nee, we Madame de Compadour, dus... Maar nu even springen dus, naar Hollande. Waarop die journalist zegt, on a raté sa vie, dan is je hele leven niks waard. Hollande heeft na dit soort après-nou déluge-achtige uitspraken gezegd... ik word een normale president. Hollande zei net, ik heb één principe, vond weinig, maar goed, hij heeft er één... Privé is privé. Voor één keer moet ik zeggen, Marine Le Pen. Toen ze zei: Je m'en fout. Eén keer was ik het eens met mevrouw Le Pen. Nou, ik weet wel wie de Ivornie-bokaal van deze week krijgt. Er is dus een heel groot verschil tussen de meisjes in het hertenkamp en Madame de Pompadour. Heel kort, laatste wat vraag. Wat betekent uh, dat, mevrouw Pompadour? Wat betekent dat? Nee, niets. Dan doen we daarnaar. <tie> ja, ja, ja. ja, praten kan je ook iets te gemakkelijk afgaan. Het kan ook andersom. Een gesprek met een minder ervaren spreker kan soms doodbloeden in een talkshow. Zo was er deze week Nicky Peters... die bij Andries en Thijs kwam vertellen over de gevaren van euthanasie. Je hebt het debat dus geopend? Ik hoop het. Ja. ja. Ook hier aan tafel? Ja. Dankjewel. Mag ik nog iets toevoegen? Je mag ook, ja, van alles zeggen. Je zouden nog nou vragen namelijk. Oh. Ik, uh... ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En tja, presentatoren kunnen op zo'n moment ook wel eens de draad kwijtraken. Waar moeten we naartoe met z'n allen in dit debat? Nou, nou debat. naar het debat. Na het debat vooral? Ja. ja. En um, ik ben even de vraag kwijt, sorry. Ik dwaal Thijs een heeft op. hem gesteld. Ja. Oh, ik, heb, ik weet hem ook niet meer. Ja. ja, maar de beste talkshowgasten... die kunnen, al dan niet voorgekookt door de redactie... een hele show ontregelen. Zij zorgen voor dat zogenaamde... Mien, kom eens uit de keuken, dit moet je zien, momentje. En deze week komt het moment van deze week. Wat dat betreft wederom... ja, sorry, ik kom weer bij deze show uit... Op het conto van De Wereld Draait Door. Hoe kunnen we geluk beïnvloeden? Leo Bormans is nadrukkelijk bij dit geluksonderzoek betrokken. U weet met andere woorden alles van geluk. Waar wordt u gelukkig van? Is heel eenvoudig. Wat we, wat, nou, daar word ik nou gelukkig van. Stilte. Bijvoorbeeld in een vogelkijkhut gaan zitten. Ergens in de natuur. En naar vogels kijken een uurtje. In volledige stilte. Dat maakt mij gelukkig. Hoe lang kan een talkshow zwijgen eigenlijk? Zou u bereid zijn om een talkshow te geven waarin we twee minuten zwijgen? Hebt u dat, zou u dat kunnen? Zeg maar wanneer het ingaat. Oké, okay, dan gaat nu de tijd in. Start. Ja, en toen werd het dus echt stil. Twee minuten. Over de inhoud van het gesprek kun je je vraagteken zetten, maar u kijkt massaal. Nou, voor betere gesprekken kon u deze week misschien beter afstemmen... op de documentaire Bandidos over een groep vrienden in het leger. Of Code Rood, een documentaire over de doodstraf van Jessica Valerius. Prachtig. Ja, de beste talkshowgasten die komen vaak gewoon niet naar een talkshow toe. En de beste gesprekken die vinden ook meestal niet plaats in een studio met publiek. Want het is toch een beetje een onnatuurlijke omgeving. Met lampen en publiek. Ja, raar dat Peter R. de Vries nog aan dit toneelspelletje meedoet. Ja, is toch jammer. Niet geloofwaardig. Uh, zijn die twee minuten trouwens alom bij de wereldrijd door? Zo. Waarschijnlijk zijn er nu mensen die de televisie hebben afgezet. <tie> <tie> ja, dat denk ik ook, ja. Kassie kijken met Ron Ga Terug te luisteren, desgewenst, depesterwinnen.nl Frank Wilaert, Nijmegen. 22 minuten zijn we bijna onderweg. NEC kreeg een penalty na een overtreding op Vermeil van Holla. Holla kreeg daarvoor de gele kaart. Die overtreding was buiten het strafschopgebied, maar Vermeil viel er binnen. NEC kreeg toch een penalty achter de bal. Kolwijk en op de doellijn Swinkels. Kolwijk keek niet wat Swinkels ging doen. Die ging namelijk heel vroeg naar de favoriete hoek van Kolwijk En dus viste die, die penalty eruit. En staat het nog altijd 0-0. Je vraagt je af na een afgekeurde goal en een gemiste penalty. En die hele grote gemiste kans van ADO. Wie in vredesnaam vandaag die wedstrijd gaat winnen die vandaag uh, uh, gespeeld is. 22 minuten zijn we onderweg. En NSC kan die wedstrijd al bijna niet meer winnen na die afgekeurde goal en die gemiste penalty. Hoewel ze best aardig voetballen tegen ADO. En we nog heel lang te gaan hebben. 0-0 is het voorlopig nog. Robert van Brandwijk, uh, dan uh, stap je de trein in en dan pak je de kant spits of meter, ik weet niet eens welke het is... en dan staat er een advertentie op de voorpagina. Ja, en pas een hele daarna grote. komt het nieuws. Een hele grote, soms al vier, een omslag van vier ja, pagina's. Dat, dat, is, dat het gaat zo tegen mijn gevoel in van ik pak de krant en ik lees nieuws. Ja, ja, ja wij moeten het... ons geld verdienen. Ja? Dus het is wel makkelijk te zeggen van dat je, wat je moet doen... maar wij, uh, uh, onze lezers die, uh, hebben er geen moeite mee... en uh, voor ons is het uh, veel geld, een advertentie... En dat, dat ja. stoort me wel eens, uh, uh, jouw baas, uh, meneer Slachter, die heeft dat wel eens uh, uh, getweet dat hij een ah, ja? metro. Ja, hij, heeft, uh, ja. Uh, hij las wel eens een metro en dan zag hij inderdaad een modesegment segment van 32 pagina's, hè, terwijl de krant maar 16 pagina's was. En dat ja. vindt hij dan belachelijk. En dan denk ik, ja, je, ja. Hebt, je hebt natuurlijk makkelijk praten als uh, omroepbaas uh, met een uh, met subsidie uit Den Haag. Het is lach jou. Ja, wij, jou. Ja, ja, dat ja. wil ik toch nog even gezegd hebben. Want, uh, ja, wij doen het gewoon al 15 jaar uh, op eigen kracht. Ja. Uh, we hebben nooit één subsidie gehaald. Als we hebben nooit, uh, subsidies aanvragen worden we altijd afgewezen... omdat we kennelijk niet in het straatje passen. Dat is geen kalimeren gedrag, maar het is toch eenmaal zo. Dus ja, een beetje meer uh, respect voor de manier waarop wij het doen... zou, dat, zou af en toe wel op zijn plaats zijn. Goed. Maar... Uh, wij trekken ons er niet heel veel van. We gaan gewoon, gewoon doorgaan. Door. En als er ja. morgen weer een, uh, een bedrijf komt dat vier pagina's wil, graag. Naast jou zit uh, Ernest Stewart, technisch directeur AZ. Maar je hebt hem nog zien voetballen, neem ik aan. Ja, ik heb hem nog zien voetballen, ja. Ja, Dat is al ja. lang geleden dan. Dat is al lang geleden, ja. ja. Ken jij uh, Ernest uh, Spits, Metro? Ja, uiteraard. Als ik, uh, als ik de trein uh, wel eens instap, dan... Uh, ja, ik, ik ben nog van de misschien wel generatie... Nou, uh, dat ik heel graag nog van papier lees. Dus uh, ja. wat dat dan gaat, uh, heel fijn. Hoor het Hoor het niet meer, zei net, nou ja, het uh... wordt minder en minder. Ik lees ja. de AD op mijn iPad. Ja, ja. ik heb een abonnement en dan, dan, dan loop ik de kant down. En dan heb ik hem. Ja. Dat komt bij zo'n ja. spits ook trouwens. Ja, zeker. Maar ja, ja op de een of andere manier je die voor mij erg bij de trein. Daar zit ik ja. frequent in en ja, ik hoor ik de, de trein. ook. Ja. met die wifi dingen in de trein is dat ook onmogelijk. kan allemaal. Onmogelijk. Het, alles Kom, is, mogelijk. is mogelijk. Het is ongelooflijk. Robert, de, de, de dag van morgen, weet je al waar de, waar de krant mee opent? Even door de advertentie heen. Nee, uh, ik, ik zal zal zou zo bellen naar de mensen die er zitten vandaag. Ja? Ja, hou trein, je er wel mee zon. bezig op zondag? dat je denkt, Ja, wel ja weten, was ik weet wel wat erin in staat. Ja, en vanmiddag even fijn volgen natuurlijk. Fijn ja, dat is van, van, van, vanaf uh, mijn zicht en mijn club. Ja. Ja. Ja, met uh, alle respect voor Azerbeid. Waar ik niks uh, tegen heb trouwens. <laughs> no, ja. ja. Ik ga je bedanken dat je hier was. Voor Robert van Randwijk en een Stuart tot over een uh, een programma van Max. Dit zijn oude dierenverblijven met een soort binnenplaats.